4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg... hebben een akkoord bereikt over de Dexia-Bank. Dat heeft premier Leterme van België bekendgemaakt. Het akkoord wordt vanmiddag voorgelegd aan de raad van bestuur van Dexia. Wat er precies is afgesproken om de toekomst... van de in moeilijkheden geraakte Dexia-Bank veilig te stellen... is niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk is zonder meer afgesproken hoe de lasten van de Dexia-bank onderling worden verdeeld... en tegen welke voorwaarden de Belgische regering het Belgische deel van Dexia nationaliseert. De Franse delen van de bank worden waarschijnlijk samengevoegd met enkele Franse banken. Dexia is in moeilijkheden gekomen door de Europese schuldencrisis. In Tunesië zijn tientallen conservatieve moslims opgepakt... die aan het demonstreren waren tegen de vertoning van een film die beledigend zou zijn voor de islam... De betogers hadden in de hoofdstad Tunis de aanval ingezet op het tv-station... dat de film heeft uitgezonden, waarna de politie ingreep. Bij de universiteit in de stad werd ook door salafisten betoogd. Ze verzetten zich tegen het verbod op het dragen van een niqab op de universiteit. De politie zette traangas in om de honderden demonstranten uit elkaar te drijven. Sinds de val van het regime van president Ben Ali begin dit jaar... komt er steeds vaker tot botsingen tussen conservatieve moslims en liberalen. De Tunesiërs gaan eind deze maand naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Syrië neemt maatregelen tegen landen die de Syrische Nationale Raad erkennen. De raad werd vorige week in Turkije opgericht door leden van de Syrische oppositie. Het is niet bekend of die in eigen land op brede steun kan rekenen... en geen land lijkt aanstalten te maken de raad te erkennen. Syrië is verder kritisch over Europese landen... waar Syrische ambassades zijn aangevallen door betogers. Als dat opnieuw gebeurt, gaat Syrië over tot vergelding. Het weer vanavond minder regen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 30 kilometer file. Het is behoorlijk druk voor de zondag. Het heeft alles te maken met regen, ongeluk en werkzaamheden. Een paar uitschieters, zo is de A59-os richting afgesloten... tussen Dussen en Waspik. Een brandweerwagen is daar aangereden tijdens het blussen van een brandende auto. Het verkeer in Den Bosch wordt omgeleid via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 Den Bos naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Viaanden. Er staat inmiddels drie kilometer en er zijn drie rijstroken dicht. Veel vertraging op de A4 naar Den Haag. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelvaansveen en Leidschendam. Dat heeft te maken met de spoedreparatie. Bij Leidschendam is de rechterreis ook afgesloten. Op de A50 Os richting Arnhem. Daar staat drie kilometer door werkzaamheden bij Kropend-Valburg. Op de A58 Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Bavel en Ulvenhout drie kilometer. I know it's Radio 8. It's the land. Drie minuten over vier. We zijn weer terug bij Langs de Lijn op deze zondag. We gaan volleyballen. Lars Geert Sneek won ruim de eerste set van Weert. Kan weer terugkomen in de tweede? Ja, Weert heeft zich hersteld in de tweede. Verdediging iets beter. En ook de service is wat beter geworden. Waardoor de ploeg nog wel makkelijker bijblijft. Zelfs een kleine voorsprong heeft gehad. Maar op dit moment is de stand 12-12. De herfst bij Parijs toer. Sebastian Timmerman. 37 kilometer voor de kopgroep van 21. Met dus drie Nederlanders. Charlingi Lindeman. Uh, uh, die zitten daarbij en Roy Curves. Maar daarachter is de controle gekomen van de HTC-ploeg. De ploeg van de wereldkampioen Mark Cavendish. Zij moeten 1 minuut en 33 seconden goed rijden in 36 kilometer. Gerard de Groot zag het veld weer wat droger worden. En een nieuwe scheidsrechter Gerard bij Lara Pinoké. Absoluut. Jonas van het Hek is de ene scheidsrechter. Nachtzaam. <laughs> ja, die, die, je raakt er niet vanaf van die nee, gast. Nee. Nee. De andere scheidsrechter was nachtzaam. Die uh, gleed uit en die uh, blesseerde zich. En ze hebben gekeken, rondgekeken en wie zagen ze daar? staan de Kempernaar. Meneer de Kempernaar, hij floot hier eerder de wedstrijd, de dameswedstrijd van Laren. En hij eh, ja, de grap is hier natuurlijk, hij moest eerst een alcoholtest doorstaan. Hij moest even blazen om te vragen en te kijken of hij weer kon, kon gaan fluiten, echt kon gaan blazen. Maar in ieder geval staat hij nu op het veld. De wedstrijd is net hervat. 12 seconden geleden bij die 0-0 stand. Een nieuwe scheidsrechter, de Kempernaar vervangt nachtzaam. En we gaan eens kijken of de ploegen op het steeds natter wordende veld. Want dat blijft natuurlijk hier vanmiddag het geval in Laren. Op dat natte wordende veld of er nog een beetje redelijk gehockeyd kan worden. Niet, hè? We wisten het niet. De, uh, het rijtje met CD's ligt hier al weken klaar voor de uitzending van vandaag. En dat het zo zou regenen. Nee, it's raining again van de Super Het supertran. was al een hit in de tijd dat Geert de groot nog een hockeyverslag deed. Maar het regenen doet <laughs> het ook nog steeds, Geert. Ja, het regent nog wel. Het uh, regent nog wel bij uh, Laren tegen Pinoké. En Roland Oltmans, uh, de coach van Laren, heeft uh, de gedwongen pauze zojuist. Uh, omdat Scheidster er aan geblesseerd moest uitvallen. De camper naar terug is. Die heeft Roland Oldmans die pauze het beste gebruikt. Want binnen de minuut uh, kwam Laren dan eindelijk, eindelijk op voorsprong tegen Pinoké. Eli Matheson, hij scoorde vanaf links. Het lege doel was daar. En dat betekende dat Laren op dit moment zeven minuten gespeeld in de tweede helft het is dus nog een heel end hoor. Maar Laris staat wel voor met 1-0 dankzij Eli Mettessen. We gaan praten over, over voetbal. De wedstrijd van komende dinsdag tegen Duitsland... zal voor het Belgisch elftal voelen als een finale. De ploeg van bondscoach George Lekens maakt nog steeds kans op de tweede plaats. Een plek die recht geeft op de playoffs voor het EK. Maar er had veel en veel meer ingezet als er niet zoveel punten tussendoor waren gemorst. Rob Fleur kijkt met de Belgische bondscoach vooruit naar de kraken van dinsdag. Maar allereerst blikken de heren terug op die kwalificatiereeks tot dusver.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 Wij worden toch sterker en sterker. Toch? Ja. Als je één van die wedstrijden misschien had gewonnen. was de uitgangspositie voor de komende week. uit tegen Duitsland. ietsje eenvoudiger geweest. Ja, maar het is al een wonder dat wij. Uh, de laatste wedstrijden belangrijk gehouden hebben. Dus wij gingen in Oostenrijk gaan spelen. En uh, we gingen dan 0-2 gewonnen. En dan hebben we thuis nog een keer. aan 4-3. En dat we in 93e minuut. Dus komen wij uh, 4-3. En dan uh, geven we nog iets weg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 En het is een hele sterke tegenstander. Wat wil je in het leven? Zulke uitdaging is het, het mooiste dat er is. Absoluut. Het wordt wel puzzelen voor Lekens. Want PSVR Dries Mertens heeft een knieblessure overgehouden aan het duel met Kazachstan. Ze meespelen dinsdag is uiterst onzeker. Ook ASC, Jan Vertong en oud-PSV'er Timmy Simons hebben last van kleine blessures. En dan nog even over het Nederlands elftal dat dus dinsdag speelt tegen Zweden. was afgelopen vrijdag na de wedstrijd tegen Moldavië nog wat ergernis bij bondscoach Bert van Marwijk. Ja, die had opgevangen dat de blessure van Robben... volgens Bayern München was verergerd bij het Nederlands Elftal. Hij liet het ook uh, duidelijk blijken met ja. uh, woorden de bondscoach. Uh, inmiddels heeft de voorzitter van Bayern, Carlijns Roemeningen, uh, vandaag verklaard dat zijn Club Oranje nog de KVB iets verwijt... in verband met de liefst blessure van Aja Robben. Hij denkt dat uh, Bert van Marwijk uh, verkeerd uh, dingen heeft opgevangen uit de media. Het is zelfs zo, zo zegt uh, Roemeningen, dat wij zeer blij zijn... met de wijze waarop de deskundigen bij het Nederlands Elftal met Robben zijn... Om... Ja. Nou, zal die oefenwedstrijd ook wel doorgaan? Die, gewoon, dat gewoon, door, die, die gaat, gaat wel door. Gewoon door, had de KVB ook al eerder gezegd. We gaan weer volleyballen. Uh, Sneek won de eerste set. Weert inmiddels de tweede, Lars. Ja, en overduidelijk. Het, uh, het gaat compleet op en neer hier. 25-15, maar liefst werd de stand volweerd in de tweede set. Had onder andere te maken met een verkeerde wissel van Petra Groenland, coach van Sneek. Bracht op een gegeven moment bij 13-12, omdat ze dacht meer lengte in het blok te hebben. Nieuwe spelverdeelste in Nienke Oud heeft inderdaad 8 centimeter meer mee te brengen uh, dan Michelle Bult... de andere spelverdeelster, maar lang niet de ervaring. 17 jaar oud. En toen ze uiteindelijk toch in de rally kwamen... werd het punt na punt na punt voor Weert. Er werd een definitieve voorsprong gepakt. Zelfs het terugwisselen van Michelle Bult had geen enkele zin meer. Er werd heel goed geserveerd aan uh, Weertse zijde. en Met als gevolg dat ze die tweede set overduidelijk wonnen met 25-15. Inmiddels, derde set begonnen, stand 3-2 in het voordeel van Sneed cake. En dan nog even naar Sebastian Timmerman bij de herfstklassieker Parijs We zijn in het gebied met die korte venijnige klimmetjes. De korte crochue hebben we net als eerste gehad. Daar zijn de koplopers inmiddels boven. Ze hebben nog iets minder dan 27 kilometer te rijden. Ik heb net toch wel met een lach en een beetje verbazing zitten kijken naar die Nederlandse, Nederlandse stagiair bij vakantielei Bert-Jan Lindeman. Die stage loopt sinds de ronde van Groot-Brittannië. Die was zo'n beetje half september. Die reed hij uit. Daarna reed hij het circuit Franco-België uit. Afgelopen week Parijs-Bourges. Nu zit hij in de kopgroep van Parijs-Tours. En hij viel gewoon aan op die Côte de Cruci. Wist niet echt weg te geraken. Is ook weer teruggepakt. Maar hij laat zich zien. En dat als stagiair. Dan doe je het goed. Volkomen terecht dat deze Drent volgend seizoen eh, prof wordt. Echt volwaardig prof wordt om het zomaar te noemen. Bij diezelfde vakantie ploeg. Hij is dus weer teruggepakt. Greg van Avermaat probeerde het daarna om weg te rijden uit die kopgroep. En dat zegt wel genoeg. Ze zijn nerveus daar vooraan. Ze zijn dan weliswaar met 21. Ook Curves en Charlie zijn twee Nederlanders die daarbij zitten. Maar daarachter is meer controle gekomen. Maar daarachter is nog wel steeds op anderhalve minuut. Op 26 kilometer van het einde meer controle gekomen. Net van de renners van HTC. Maar die zijn nu weer een beetje weg vooraan bij dat peloton. Zijn de ploeggenoten nu van Bedenkoek van Saxo Bank. Die aan de leiding gaan met daarachter een uh, kwartet van FDC. En dat vind ik toch wel een beetje opvallend. Want die Franse ploeg heeft ook twee renners in de kopgroep. Namelijk Delage en Arnaud Gérard. En vooral die laatste, die Girard, die kan behoorlijk goed aankomen. Maar toch zien we bij dat peloton daarachter ook dus vier renners van die Franse ploeg werken. Maar er moet harder gewerkt worden bij dat peloton. Want het verschil is 1 minuut en 31 seconden. Het loopt weer een beetje op. De laasje aan de leiding in de kopgroep. Stuart O'Grady zit erachter. Marcato komt naar voren. Die Italiaan Nederlandse dienst van Vakant soleil. De 21 werken weer iets beter samen. En zien de voorsprong langzamer zeker weer wat oplopen. 25 kilometer nog te rijden. 1 minuut en 20. 32 seconden over een kilometer of 15. Dan komt er weer een coachje, de coach de Beau Soleil. Eerste single van het album Scherp de zijs, de dijk. En ik jou en jij mij. De Door regen en andere zaken geplaagde wedstrijd. laren. Pinoqué, Geert de Groot. 20 minuten gespeeld inmiddels in de tweede helft. Het is nog steeds 1-0 voor Laren. Dat doelpunt van Eli Madison kort uh, na die onderbreking... vanwege de blessure van scheidsrechter ten Nachtzaam. En het lijkt wel of uh, dat doelpunt de stroom een beetje van Laren heeft afgegooid. Laren is daarna beter blijven hokken. Je kreeg uh, twee strafcorners inmiddels in de tweede helft. Pinoquet heeft er nog niet één gekregen. Pinoquet heeft nog geen echte kansen gehad. En Pinoquet moet wachten op een slottend offensief. Want dat zou je natuurlijk verwachten. Als je met 1-0 voor staat. er zijn nog 15 minuten, 14 minuten op dit moment te spelen en dan is het uh, gebeurd. Dan zou Laren hier gewoon maar met 1-0 gaan winnen van Pinoquet. Een belangrijke wedstrijd natuurlijk omdat Pinoquet wordt geacht te zijn een van die uh, belangrijke tegenstanders concurrenten voor die vierde plek in de hockeyhoofdklasse. Een vierde plek die straks in mei toegang geeft tot het laatste extraatje van de competitie de strijd om de landstitel. Maar het is natuurlijk nog niet zover. Pinoquet heeft nog uh, 13,5 minuut om iets aan die 1-0 achterstand te doen. Maar voorlopig speelt Laren na die onderbreking uh, na 2,5 minuut na de rust speelt Laren gewoon iets beter, iets scherper... en is Laren gemotiveerder, lijkt het wel, om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Ze leiden dan ook met 1-0. We gaan het hebben over de ontknopingen in de pools met de plaatsing voor Polen en Oekraïne. Het uh, Europees voetbalkampioenschap aanstaande volgend jaar zomer. Uh, Guus Hiddink, coach van Turkije, hoopt zich te plaatsen voor dat Europees kampioenschap. Het moet een hele klus gaan worden, want Turkije staat voorlopig derde in groep A. Eén puntje achter België, hoorde net bondscoach Lekens. Moet dus België proberen in de laatste speelronde voorbij te gaan. Om de kans te maken op de kwalificatie. Nou ja, Hoe kan dat gebeuren? Uh, als Turkije dinsdag tegen Azerbeidzjan speelt, in ieder geval zelf winnen. En dan maar hopen dat Duitsland zijn sportieve plicht doet tegen België. België moet het daar dus opnemen tegen de poolwinnaar. Hiddink heeft dus succes gehad als bondscoach... van onder meer Nederland, Zuid-Korea en Australië. Plaatsen zich overigens niet met Rusland voor het laatste WK. En nu Turkije. Dat is dus ook weer wat anders. Guus Hiddink over de kansen van Turkije. Wij staan nu derde. Ja. Wij moeten tegen Azerbeidzaan. Als je die niet maximaal wint, niet, niet drie punten haalt... dan hoor je ook niet op een EK thuis... En ten tweede, Duitsland die wil 10 uit 10 halen. En het zou uh, ja, toch zeer uh, ja, nee. te denken geven als Duitsland niet minimaal gelijk speelt of zeker wint. Dus eigenlijk uh, komen we begin mei weer terug. Is die play-offs tegen Kroatië? Is dat ook geen probleem? Dat, dat kan ook. Goedemorgen. Ja. Ja, je dus, bent er nog niet, hè? We nee. zijn er lang niet. Het is ook heel moeilijk om, om je te plaatsen voor de EK. Ja. En dan nog want als je de kwaliteit van de EK ziet. Die is op sommige vlakken sterker dan een WK. Want als je de pools van vier altijd bekijkt, dan zit, uh, daar zit uh, Kijk maar naar de Nederlandse pool destijds. Je had Nederland, Italië, uh, Frankrijk. Ja? Ja. Dus dat zijn hele sterke ja. pools. Dus je moet zo sterk voorbereid zijn om op de EK enig potje te kunnen breken. Ik vind je wel echt toegewijd. Ja, ik vind het ook, ik vind het ook prima. Maar alleen er zijn zoveel. ...dingen nog op te lossen hier. En uh, ja, de, de, de waan van de dag, de emotie van de dag viert hoogtijd. Het is geen Korea, die saamhorigheid. Het is niet dat presteren met Rusland of de wil om te winnen met Australië. Dat lukt je hier niet. Nee, maar ik denk ook dat, dat je terug moet. Ik denk dat, dat, we, dat de club zich ook, en de bond en iedereen zich heel sterk af moet vragen... ...van ja we moeten nog meer structureel ook in de, in de opleidingen gaan. Uh, opleiding van spelers, maar ook opleiding van kader. Kortom, er zijn nog veel dingen te doen. Het is, het is wel leuk om een keer niet over toekomst te praten. Ja, ja november, uh, hij, ja, blijf bellen. Nee, november, november hebben wij de play-off. Nee, we gaan niet over de toekomst praten. De toekomst heb ik net gezegd. Die, die moet eigenlijk van Turkije zijn. Play-off halen en dan begin mij starten met trainingen. Het vlijt misschien dat je altijd wordt genoemd. Aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat je er ook wel eens moe van wordt. Het is leuk, hoor. Altijd genoemd worden in Rusland of bij Ajax. Elke week staat jouw naam in de krant. Nee, niet elke week. Maar zo dat is, leuk even... is dat niet meer. Op... Nee, dat is even geweest en dat is, dat is mooi. Mo ook mooi geweest. Oké, okay. want jij verbreekt nooit je contract. Dus jij blijft hier. Ik moet hier perspectief op. zien. Ik moet perspectief en dat zien. Jij? Als ik perspectief zie, dan, dan kun je doorwerken. En dat... Laten we eerst de komende weken wat dat betreft afwachten. Je hebt Duitsland gezien, je kent Spanje en je hebt Nederlands Elftal. Durf je iets te voorspellen? Zo, EK straks. Jawel. Europees kampioen gaat Jawel. het tussen deze drie: Spanje, Duitsland, Nederland. In die volgorde of zeg je ja? Nee, dat, dat, is dat, is, dat is willekeur. Dat nee. willekeur. Nee. Maar Nederland heeft natuurlijk de laatste jaren ja, enorme, enorme records gemaakt. En uh, ja, ik denk dat ze toch wel uh, zwaar van bij de drie favorieten zijn. Ik zie geen ander team daarbij komen. Guus Hiddink, maar uh, ik spreek met Joep Scheuder eerst dus dinsdag tegen Azerbeidzjan. Lare Pinoké, Geert, je had het over. Laren was aan het doordrukken. Ja, dan heb je op zo'n moment natuurlijk aan de andere kant de gaten. Dan komt Pinocchio erbij, krijgt een strafcorner. En die wordt dan, dan eindelijk door Justin Reed-Ross bunnet. Indirect, een goede strafcorner. Iedereen verwachtte een schot van Reed-Ross. Maar hij gaf hem af en kreeg hem weer terug, die bal. En de doelman van Lara Akbar was kansloos. Dat betekent dat het hier 1-1 is. En als je dan terugkijkt op die hele wedstrijd... we moeten overigens nog 10 minuten... dan denk je, ja, dat is misschien eigenlijk wel de terechte uitslag van dit duel. Een gelijkspel 1-1 of 2-2. Maar het is nog niet zover ik zei, er is nog 10 minuten te spelen. En Laren was gewoon in die tweede helft de betere ploeg. Is dat misschien zelfs wel op dit moment. En Laren zal proberen om dan toch hier op eigen terrein de volle winst te pakken. Voorlopig uh, is het hier nog steeds 1-1. Gaan we wielrennen naar Parijs Tour. Uh, Sebastian, uh, gaat het nou een massasprint worden? Een sprint tussen een groep? Wat wordt het? Ik... Ik durf mijn geld er niet op te zetten. Maar als ik het nu zo inschat, denk ik het eigenlijk weer van niet. En dat was een minuut of twintig geleden toch weer anders. Toen er wat sprintersploegen gecontroleerd op kopreden... bij wat, was, wat over is van het peloton. Maar daarna waren die sprintersploegen in één keer weer weg. 18 kilometer nu nog te rijden voor die 21 man sterke kopgroep. Met Chalingi, Lindeman en Curves. Daar sowieso namens Nederland, om het zomaar even te noemen, bij. Netjes vertegenwoordigd van alle drie de Nederlandse grote ploegen. En daarachter is de controle. Van die sprinters ploegen weer helemaal weg. Daarachter is op 1 minuut en 15 seconden. Daar is gedemareerd. Er zijn 9 man weggereden. Onder aanvoering van Philippe Gilbert en Marcus Boergaard. Dat zijn wel uh, de grote motoren van die tegenaanval. Gilbert, natuurlijk, de nummer 1 van de wereld. Die heeft uh, dan weliswaar een renner voorin die groep rijden. Maar dat, uh, die, dat is uh, David Boucher, de Fransman. Die rijdt er al heel de dag. Dus daar is het beste wel vanaf. En die uh, 9 die worden op dit moment ook weer teruggepakt door het peloton. En er wordt er gewoon weer door Matthew Heyman, die afgelopen week Parijs Bourget op zijn naam schreef. En die heeft daar een knecht van Mark Cavendish in het wiel zitten. Maar dat Heyman nu zelf mag demareren namens Sky... de ploeg die toch ook met Henderson en met Sutton altijd snelle mannen voorin heeft... dat zegt al genoeg. En dat we daar in tweede positie nu John Degenkolb herkennen... dat zegt ook wel genoeg over de vorm wellicht van Mark Cavendish... in zijn eerste koers sinds het door hem gewonnen wereldkampioenschap. Dat hij Degenkolb nu, die snelle Duitser, dat blok beton op de fiets dat hij die nu naar voren stuurt in die contraattaak. Dus met Matthew Heyman in ieder geval. Dat gebeurt op 1 minuut en 15 seconden van de kopgroep van 21. Die een beetje draaien en keren door dat gebied rondom Tour. Op weg naar het tweede beklimmetje, de Cote de Bozolij. Daar zijn ze een kilometer of 7 van verwijderd. En we zien bert Lindeman maar werken en werken en werken. Heel erg attractief rijdt hij. Marcato is zijn ploeggenoot van Vacansoleil Soleil. Die komt nu op kop. Kijk dan eventjes in het gezicht van de anderen en daarachter. Dat trio. En dat heeft een gaatje. En komt er ook snel dichterbij. Degen Hemmen En ik denk dat de derde man Damien Godin is. Inderdaad. Dat is de sterke Fransman van de Europcar. Zij zijn op komst. Radio 1. Het NOS Journaal. 1 minuut over half vijf. René van Brakel. De raad van bestuur van Dexia is bijeen om te praten over het plan van België, Frankrijk en Luxemburg over de toekomst van de bank. Er wordt al dagen overlegd over de toekomst van Dexia, dat door de Europese schuldencrisis in het probleem is gekomen. België wil het Belgische deel van de bank nationaliseren. Wat de drie landen precies hebben afgesproken, dat is nog niet bekendgemaakt. In Tunesië zijn tientallen conservatieve moslims opgepakt, die uit woede over een film de straat op waren gegaan. De film is volgens hen een belediging van de islam... De betogers viel het tv-station aan dat de film heeft uitgezonden. PvdA-partijleider Cohen is niet van plan zijn politieke stijl te veranderen. In het tv-programma Buitenhof zei Cohen dat hij na de algemene beschouwingen... veel reacties heeft gekregen van mensen... die zijn onhaagse manier van politiek bedrijven waarderen. Het interview van PvdA-voorzitter Ploemen in de Volkskrant... noemde hij het dieptepunt in zijn partijleiderschap. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Vroeg. Ja, begonnen we de dag nog met temperaturen aan de grond onder het vriespunt. Inmiddels zijn ze flink opgelopen. En hebben we te maken met, uh, met zo'n 12 graden. En het kwik gaat de komende 12 uur. Ondanks dat het avond en nacht wordt, eigenlijk alleen maar omhoog... want de minima liggen tussen de 12 en 16 graden. Er is veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er wat regen of motregen. Morgen hebben we met name in het noorden van het land regen en motregen. In het midden en zuiden is het droger. En misschien dat later op de dag in het zuidwesten de zon ook even doorbreekt. Het is erg zacht. 18 tot 20 graden wordt het maar liefst. En er staat ook veel wind. Uit het westen tot zuidwesten waait het matig tot vrij krachtig bovenland... en krachtig tot hard, in dacht 6 tot 7, langs de kust. Ook dinsdag nog vrij veel bewolking en perioden met regen... en dan is het ook nog zacht. Daarna gaat het langzaam droger worden, krijgt de zon meer ruimte... de minima gaan omlaag, maar de maximumtemperaturen blijven op niveau. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 naar Amsterdam... 3 kilometer voor knooppunt Muidenberg. De A4 naar Den Haag nog 4 kilometer bij Leidsendam door een spoedreparatie. Daar is de rechterreis ook dicht. Op de A9, Altma, richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Heemskerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En daar staat inmiddels 3 kilometer file. Op de A50, naar Arnhem staat door werkzaamheden. Tussen de knooppunt en Valburg 3 kilometer. Daar staat het ook stil op de A73 richting Nijmegen. 2 kilometer voor knooppunt Ewijk. En op de A58 Tilburg naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Bavel. Er staat inmiddels 5 kilometer. Bij Bavel is de linkerreis ook afgesloten. minuten over half vijf. We gaan weer volleyballen. Weer tegen Snek. Zit de nieuwe bondscoach er eigenlijk, Lars? Uh, de nieuwe bondscoach. Nee, die, uh, ja, die is officieel nog niet bedoeld ja, Het is Bert Goedkoop die uh, de taken voorlopig even waarneemt van Avertal Zelingen. Maar juist vandaag begint ook het EK zitvolleybal in uh, Rotterdam. Dat organiseert Nederland dus de uh, technisch directeur en dus uh, degene die de taken waarneemt van Avertal Zelingen. Die is op dit moment in Rotterdam bij dat EK uh, zitvolleybal. Uh, Daar heeft die Waarschijnlijk ook gekozen, uh, voor gekozen omdat er een aantal mensen zijn die wellicht niet wil spreken. Die, uh, die voor Zwolle gekozen uh, hebben vandaag. En daar hoor ik dan uh, als pers zijnde onder meer tussen uh, of bij. Zou ik willen zeggen. 24-14 uh, als we terugkijken naar deze Supercup wedstrijd. Dat is namelijk de stand en de voorsprong die Weert heeft in de derde set. En daar is die set binnen omdat uh, pardon, Bos de bal in het net serveert. 25-14 dus uiteindelijk wint Weert de set heeft heeft ontzettend veel te maken met Esther de Vries, speelster aan Limburgse zijde. Die een ongelooflijk goede service in huis had. Die mocht dat meerdere malen proberen omdat Sneek daar geen enkel antwoord op had. De stand is inmiddels 2-1 dus in het, voor, uh, in het voordeel van Weert. Dankjewel. je Lachs. Gaan wij meteen door naar Sebastian Timmerman. Parijs, Tours. Hoe ver nog? Nog 14,5 kilometer. Eén koploper die een meter of 100 uitrijdt voor zijn 20 voormalige medevluchters. Ik denk dat het Arnaud Gerard is. Eén van de twee renners van FDJ. Uh, Michael Delage is de andere. Maar dit lijkt me Gerard, oud-wereldkampioen bij de junioren. Dat werd hij uh, op Zolder in België. In Zolder natuurlijk in België. En maar bij de beroepsrenners is het toch niet echt uitgekomen wat toen iedereen dacht. Hij rijdt dus een meter of 100 voor op de achtervolgens. Daarachter is de weg nog behoorlijk leeg. Daar zie ik Degenkoop, Heemen en Damien Godin nog niet aankomen. En daar dan weer achter moet Silver, Chavanel in zijn eentje rijden. En dan het peloton. En dat, dat dan allemaal binnen zo'n anderhalf, twee minuten. Het kan eigenlijk nog alle kanten op. Aangezien die samenwerking bij die uh, voormalige kopgroep helemaal weg is. Daar wordt alleen maar gedemereerd. Gerard dus met een lichte voorsprong. Maar staat op het punt om weer ingelopen te, te worden. Want Geoffrey Cat. Is de Fransman van Radio Shack die het gat langzaam maar zeker dichtrijdt? 13 kilometer nog te gaan, nog 3 kilometer tot de Cote de beau Soleil is uh, tijd dat Gerard de Groot vaak met het hockeyoverzicht komt, maar zover is nu nog lang niet uh, Gerard, want je zit nog gewoon naar Lara Pinoquet te kijken. Ja, het zal niet veel voorkomen, denk ik, dat om zes over half vijf een hockeywedstrijd in de hoofd dat ze nog niet klaar is, dat we zelfs nog zo'n drie, 2,5 minuut aan drie minuten te spelen hebben bij 1-1. En uh, Lara kwam zojuist heel, heel erg goed weg bij de tweede stap. En nu wordt er gescoord uh, door uh, Pinoquet, Justin Reed Ross, als ik het daar goed gezien heb, scoort de 2-1 dan toch. En ik wou vertellen dat Lara goed wegkwam bij die Strafcorner. De tweede strafcorner die van Reed Ross rechtstreeks werd geschoten. De bal terugsprong naar Timmer Hooying. maar uiteindelijk kon Hooying hem niet in het doel leggen. En was het dan geen doelpunt, maar zojuist dan wel gescoord. Als ik, ik zei dat het Justin Reed Ross was, maar die was het niet. Dit was de man van het eerste doelpunt, ook van Pinocchio. Lucas Jux in dit geval die scoorde. Het was natuurlijk Eli Matheson voor het eerste treffer. Lucas Jux voor de winnende wellicht, want er zijn nog maar te spelen. Anderhalf, twee minuten. En dan krijgt Pinochet heel, heel veel hoor, uit deze wedstrijd, denk ik. En ik denk dat uh, met name de coach van Laren, Roland Oldmans... geweldig doodziek zal zijn van deze treffer uh, van Lucas Judge. Maar hij staat wel op het bord. En de tijd, de tikt de tijd nu in het voordeel van Pinochet. Het is We, wel, wel, wel een goede, voor de bezoeker. Wel een goede invalscheidsrechter daar, uh, Geert. Ja, hij kon er niet zoveel aan doen. Hij werd ook niet belaagd. Dus hij zal gewoon die, die strafcorner... weliswaar viel die strafcorner ook aan zijn kant. En dat doelpunt dus ook van, uh, van Pinocchi. Maar hij kan er niet zoveel aan doen, hoor, die de Kempernaar. Hij speelt uh, gewoon, hij staat gewoon uitstekend te fluiten. Hij heeft geen moeilijkheden. Het is verder ook geen moeilijke wedstrijd. Ik zei het al, het veld staat niet toe dat er een hoog tempo wordt gespeeld. Iedereen is omzichtig om niet uit te glijden. Om geen blessures te krijgen. En de enige man die hier wel een blessure kreeg... was nachtzaam. Die is er dus niet meer bij. thought that you could hurt me the way you've done it so deliberate so determined and since you have been gone I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on Still so close But you don't even know the meaning of the words I So hard to be attentive. To all you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours. To get but you don't even know the meaning of the words I'm sorry. Afgelopen week dumpten ze Gerard Piquet en Carlos Santana in Lille. Die, die dumpten ze die ook? Ja, ja. Carlos Santana die speelde toch gewoon mee? Met ja, ja, als je boulevard je, je een beetje volgt, ja. Oh, <laughs> ik heb het even gemist. We gaan uh, maar snel uh, wielrennen, want anders missen we daar ook nog wat. En dat willen wij zeker niet, Sebastian Timmerman. Nog uh, ruim acht kilometer. Uh, Arno Gerard, die Fransman van uh, FDJ, nog altijd in zijn eentje aan de leiding. En dat voor een uh, renner die toch... In het begin van zijn carrière werd gekarakteriseerd als sprinter... maar nu kan hij goed alleen rijden. En dat bewijst hij, want hij houdt voorlopig stand tegenover Marco Marcato... de Italiaan van Vacan Soleil en Greg Van Avermaat, de Belg van BMC. Die zijn in de achtervolging. Daarachter dan de 18 van de voormalige kopgroep... waar dus Cialinghi, Lindeman en Curvers nog altijd bij zitten. En daar dan weer achter op een dikke minuut... dat is althans wat we als laatste hebben gehoord, rijdt het peloton. En daar zagen we onder andere Bram Tankink naar voren komen... Dus wellicht dat Oscar Frere, de winnaar van vorig jaar, heeft uh, aangegeven dat hij zich toch wel goed voelt. Of misschien gaan ze wel uh, rijden voor Graham Brown. Dan zagen we ook nog wat renners van Sky naar voren komen. Die met Henderson en met Sutton ook twee snelle renners hebben altijd die het af kunnen maken in een tussensprint. Maar dan moeten ze nog wel in de laatste acht kilometer dat gat gaan dichtrijden. En ik vraag me toch af of dat gaat lukken. Ook de wereldkampioen Mark Cavendish, zagen we daar nog zitten. Die kwam weer naar voren. Net voordat uh, we begonnen aan die cote Boosolei. Voorlopig wordt de dienst nog altijd uitgemaakt door die Arnaud Gerard aan de leiding. Een seconde of twintig daarachter. Marco Marcato en Greg van Avermaat. Nou, dat zijn geen twintig seconden meer. Dat zijn nog hoogstens een seconde of vijf, zes. Dus we staan op het punt om drie koplopers te krijgen. Met een tiental seconden voorsprong op de 18-achtervolgers. En de pe het peloton rijdt nog steeds op zo'n minuut. Zeven en halve kilometer bijna nog te gaan. Voor die ballen, supercup, was de mannenfinale nog erg eenzijdig. De vrouwenfinale gaat maar over en weer. Lars Geerts. Ja, de die hebben besloten dat je een set niet gelijk op laat gaan. Maar dat je gewoon uiteindelijk rond de 14 afscheid van de tegenstander neemt. En gewoon doorgaat. Want kijk naar de setstanden. 14-25 was de eerste set. Die ging naar Sneek. Toen was het 25-15 voor Weert. En 25-14 voor Weert. Nu inmiddels zijn we dus in de vierde set beland. Is het 9-6. In het voordeel van Sneek heeft onder andere te maken met uitstekend silverswerk. Van Saskia Bos. legde heel veel druk achter op, uh, op het achterveld van uh, Weert. Waardoor het aanvallen verrekte lastig werd. Moet ik eerlijk zeggen dat de spelverdeling aan Weertse zijde nogal wat te wensen overliet. Er hadden een aantal totaal verkeerde keuzes gemaakt. Waardoor aanvalsters voor een twee- of een, zelfs een driemansblok kwamen te staan. Ja, dan moet het wel heel lastig om te scoren. Sneek krijgt er weer een puntje bij. Het is 10-6 in het voordeel van de Vriesinnen. Doet je ergens aan denken, hè, Dion Bromfield? Gaan wij weer eens even naar uh, Sebastian Timmerman... want uh, ja, gek ver kan het niet meer zijn, hè? Ze zien de flat van uh, Tours, maar ze rijden nog wel tussen de weilanden door... waar uh, al het uh, graan en dergelijke al lang vanaf is geoogst. En ze zijn twee koplopers. Marco, Marcato en Greg van Avermaat. Ze kwamen uh, bij Arnaud Gérard aan de voet van de Côte de Lépand. En toen dacht Marcato, nou weet je wat, ik ben in goede vorm. Ik wil niet voor niets. Uh, vorige week nog een wedstrijd de Tour de Vendée in Frankrijk. Ik trek maar gelijk door. Gerard moest eraf, dus nog twee koplopers nu. Maar Gerard heeft al uh, hulp gekregen van zijn ploeggenoot van Michael Delaar. 4 kilometer nog te gaan voor de koplopers. 4 kilometer nu zo'n beetje ook te gaan voor die twee achtervolgers. Nu om precies te zijn. Dat is dan een seconde of tien. En daar kort achter zit een groepje met Roy Curves daar in ieder geval bij. Met Le Catre daarbij. We zien nog Stuart O'Grady daarbij zitten. Rubens, Bertogliati zit daar in ieder geval nog bij. En Le Catre die had ik volgens mij al genoemd. Dat is, even kijken, de Belg van Golen natuurlijk. Van Veranders Willems, die zit daar ook nog bij. En die volgen dan weer dus op een seconde of 15. Kortom, het zit nog allemaal dicht bij elkaar. Van het peloton hebben we niets meer vernomen. Ik denk dat we daar een streep kunnen doorhalen. Maar worden het Marcato en Van Avermaat die gaan strijden? Of komt er uit de achtergrond toch nog weer een clubje terug? Op die vraag krijgen we antwoord in de laatste 3,5 kilometer. Weert tegen Sneek. Het volleybal wordt het vier of vijf sets. Krijgen we op die vraag antwoord, Lars Geert? Uh, nu nog niet, want we zitten nog uh, in de vierde set. Het is in ieder geval wel een behoorlijke voorsprong voor Sneek. 15-10 inmiddels, vijf punten voorsprong. Fred Hermans van Weert, die wint zich even op. Want de scheidsrechter heeft gefloten voor een technische vaart bij zijn spelverdeelster. Die heeft de bal twee keer geraakt, zei de, uh, zei de scheidsrechter. Hermans is het daar niet mee eens, vindt dat hij daar niet voor had moeten fluiten. Want het voordeel ontstaat dan voor Sneek. Het punt ging ook naar Sneek inmiddels vijf punten voorsprong. En is het de vriezinnen die dus op gelijke hoogte kunnen komen als ze deze set winnen. Maar voorlopig zal het dan ook nog even lastig worden als Yvonne Berlin. Meer uitboeden waarschijnlijk over uh, de scheidsrechterbeslissing. Van zojuist juist een uh, bal vol op het gezicht van Saskia Bos slaat. Het punt is binnen. Er wordt even wel vriendelijk een handje opgestoken. Maar het, is, uh, uh, het wordt er niet vriendelijker op hier in Zwolle. Het is 15-11 in nog wel steeds in het voordeel van Gaan we even een tennisberichtje voorlezen. Het toernooi van Peking is gewonnen door de Poolse Radwanska. Ze won in uh, drie sets van Petkovic uit Duitsland. Het was een uh, toernooi in het WTA-circuit. En dan uh, terug ja. naar het wielrennen. Gaan we weer fietsen. Wie, oh wie, oh wie Sebastian. Nog uh, ruim 2 kilometer, 19 seconden... is uh, de voorsprong geworden van Marcato en Van Avermaat. Ze lopen uit, ziet er goed uit voor de Italiaan in Nederlandse dienst. Hij rijdt voor Vacanserlij, een aanvallend ingestelde renner. We hebben hem veel ook in de Tour in de aanval gezien. Maar een veelwinnaar is het niet. Hij gaat nu samen met die Greg van Avermaat tussen de huizen in Tour door. Onder het spandoek van de laatste twee kilometer. En daarachter dus dat achtervolgende groepje was Stuart O'Grady... de oude sluwe vos uit Australië. Een mooie renner altijd om naar te kijken van de team Leopard. Leo Paar, misschien moet ik dat wel zeggen. Ploeg die gaat viseren dus met Radio Shack aan de leiding gaat. Daar zien we die twee van. Gerard en de Lage nog zitten van FDG. Zij zijn nu onder dat spandoek door van de twee kilometer. En het valt een beetje stil in dat groepje waar we ook Roy Curves nog zien zitten. Curves, de enige Nederlander dus nog enigszins in de spits van de koers. Maar ik denk dat de winnaar uh, van voren gaat komen bij dat duo vandaan. Marcato met die diepe stijl, handen onderin de beugel. Trapt ietsje zwaarder. Op het moment dat ik het zeg wordt erbij geschakeld dan uh, Van Avermaat. En zo is het een uh, mooi tandem, een mooi duo onderweg naar de Avermaat. Avenue de Gramont. Bij de achtervolgers komt er een demarage van Casper Kloostergaard. Dat is de man van Saxobank die daar zit. Curves probeert mee te gaan. Ja, als we een opvolger willen hebben van Erik Dekker, die in 2004 deze wedstrijd als laatste Nederlander won, een van de twaalf Nederlanders die dat voor elkaar kreeg, dan moet het van die Limburger afkomen. Maar die Limburger houdt nu zijn benen stil en kijkt naar achteren in de achtervolging. In eerste instantie op de Kloostergaard. Maar de twee koplopers gaan nu de laatste kilometer in. Greg van Avermaat, nog een keertje om. Ze zitten tussen de dranghekken en in zijn wiel. Marcato, Marcato neemt weer over. Het is nu nog niet die kaarsrechte avenue de Grand Mall. Omdat er een treinbaan wordt aangelegd. Ligt de finale anders in de straten van Tour. Er komen pas de laatste 600 meter op die kaarsrechte weg En ook dat kan wel eens in het voordeel zijn van twee koplopers... ten opzichte van de achtervolgers. Achtervolgers is meervoud. Ik moet nog steeds enkelfout spreken. Want Kloostergaard rijdt daar nog steeds in zijn eentje achteraan. En daarachter wordt gekeken. Gekeken. En nog eens gekeken. Marco Marcato. vorige week dus winnaar. Ook in Frankrijk van de Tour de Vandée. Gaat het opnemen in een sprint. adeu tegen Greg van Avermaat, de Belg van BMC. Eén van deze twee gaat deze wedstrijd winnen. Wordt het Italiaan in Nederlandse dienst? Of gaat de Belg dan eindelijk weer eens een grote hoofdprijs pakken? laatste grote hoofdprijs voor hem was een ritzegen in de Ronde van Spanje. In de Vuelta een paar jaar geleden. En daar komt van Avermaat uit het wiel van Marco Marcato. Naast elkaar nu. Ik heb het idee dat Marcato nog steeds voor ligt. Daar komt Van Avermaat nu eroverheen. Gaat voor Marcato rijden. En dan is het beslist. Marcato grijpt ook naar zijn kuit. Die heeft kramp. Van Avermaat heeft dat nog niet in de gaten. En die steekt zijn armen de lucht in. Hij wint Parijs Tours. Marco Marcato eindigt op de tweede plaats. En dan kijken we even verder of Kloostergaard dan nog derde gaat worden. Dat gaat hij inderdaad worden. De derde plaats gaat naar Kasper Kloostergaard. Dan komt Ian Sterner binnen op de vierde plaats. Ik denk dat het Bertogliat. Dat hij op Bodroghi is als vijfde. Daarachter ook nog een valpartij. En 7, 8. 9 negende wordt als ik het zo goed gezien heb. Heb Roy Curvis, Maar de wind, winst gaat naar België. Naar Greg van Avermaat. Hij verslaat in de eindsprint zijn medevluchter Marco Marcato. Geen succes dus voor Vakantse Ze moeten genoegen nemen met de tweede plaats. 1969 staat er bij Tommy Rowe. Met Dissy brengt ons aan het eind van de derde uur van Langs de Lijn op deze zondag. Straks natuurlijk het hockeyoverzicht in het volgende uur. Een ontknoping van de volleybalwedstrijd tussen Weert en Snake. Ze zijn daar in de vierde set. En dan langs de lijn op 1...